Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Grote zorgen binnen het CDA. Volgens mijn collega's van Nieuwsuur hebben veel partijleden de hoop in Wopke Hoekstra als lijsttrekker opgegeven. Ze zien hem dan ook eigenlijk niet nog een keer de kop op die poster worden bij de volgende verkiezingen. Hoekstra vindt dat zelf nog niet. Vooral het stuk lopen van de onderhandelingen over het landbouwakkoord over de toekomst van boeren is een domper bij het CDA. Want juist van die boeren hopen ze stemmen terug te winnen. Amerikaanse universiteiten moeten stoppen met positieve discriminatie. Dat hebben de hoogste rechters daar besloten. Tot nu toe wogen universiteiten het ras van studenten mee bij de toelating. om meer studenten uit minderheidsgroepen in de collegezalen te krijgen. Vertelt correspondent Rudy Bauma. Dat zijn vooral zwarte en Latijns-Amerikaanse studenten. Die komen vaker uit een achterstandspositie. De verwachting was al wel dat het Hoge Rechtshof hier een streep door zou trekken. Hoewel in eerdere uitspraken het nog wel in stand werd gehouden, onder andere in 2016 is dat. Maar nu is er een meerderheid van zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve rechters. President Biden zegt dat hij diep teleurgesteld is door het besluit van de rechter. Een ruzie in een bus in het Brabantse Roosendaal is helemaal uit de hand gelopen. Een meisje wilde met een drankje de bus instappen, maar de chauffeur stak daar een stokje voor. Hij sloot de deuren waarna het meisje familie optrommelde. En toen die deuren dicht bleven, sloegen zij een aantal ruiten in. En vorige maand stond hij nog namens Nederland op het Songfestival. I'm sorry, I'm human, myself, het is Dion Cooper. Een emotionele post doet hij op zijn Insta vanavond. Hij moet al zijn optredens cancelen omdat hij er geen energie meer voor heeft. Dion zegt dat zijn batterij leeg is door het hele Songfestival-avontuur... dat voor Nederland eindigde in de halve finales. Dion schrijft op Insta dat hij eigenlijk de studio in had willen duiken voor nieuwe songs... maar dat hij nu echt even moet herstellen. Dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt met hier en daar een buitje. Vannacht is het nog een graad of 15. Morgen zien we soms een zonnetje, maar ook soms een buitje... en dan wordt het maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zo, het, uh, het is even vakkundig afgetimmerd. Zou een zeggen dit uh, begin van het uh, derde uur. Uh, dat is Barabas. En nu heb ik de goede. Want een paar weken geleden had ik een, een oude Barabas uh, uit het buitenland uh, zelfs uh, laten horen. En dat is een, een uh, soort cult hit geweest in de dance scene. Uh, maar deze jongens die komen toch echt uit uh, Volendam. Ja, alweer uit Volendam. Uh, Rock on, maar dat is een single die ze in... Mij hebben uitgebracht. Dus dat uh, is uh, deze Barabas. Deze band. Die, uh, we sloten trouwens af met ook... Volendamse materiaal. En het vorige uur namelijk Blanco met Michelle... Tuip. Ja. En die noemt zich dan Mich op dit uh, nummer. Want uh, zij verzorgt... de medevokalen... met... Give what you Got to give. Uh, we gaan uh, op naar de eerste... remix versie van... All the dreams you took. Ik, ik heb uh, meerdere malen de originele uitvoering uh, laten horen, maar uh, ik heb ook vaak verteld over van ja, het is, uh, ze hebben er uh, vier remixen bij gemaakt. En een van die remixen die ga je nu horen en dat is de Calypso High remix van Low Eric's versie All the dreams you took.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 ben. naar Vorige week hebben we een uitgebreid uh, gesprek uh, gevoerd uh, met Phil Metz over deze single. Vleugels. Uh, je moet even op uh, de website van Alternative FM uh, kijken voor dit uh, verhaal. Want daar uh, is ook het uh, interview terug uh, te vinden. wat ik vorige week uh, met Phil Mets over dit nummer heb uh, gehad. Er zit uh, een uh, behoorlijke lading aan vast. Maar dat uh, verhaal uh, is iets uh, voor de website. Altfm.nl. Want dan uh, noemen we die website ook uh, eventjes. Is leuk als we. Het is toch uh, een beetje ons eigen programma. Maar ja, uh, we, we, we geven 3 voor 12 uh, uh, de. de de ruimte om ook een beetje het materiaal te laten horen. En toevallig gewijs dat ik dan twee petten op heb. Ja, dat is dan mooi meegenomen. Um, goed, uh, we gaan een beetje op uh, richting uh, het, het, het telefonisch interview... wat ik straks heb met Marcel Korsa. Want dat heb ik dan gelukkig nog wel. Uh, over de nieuwe single van Let's Build an Empire. Want Marcel is daar uh, een van de bandleden. En uh, de nieuwe single... Komt morgen uit. Trouwens, aan het eind van dit uh, programma hebben we ook nog een nieuwe single. En die is van een zandwoorder. Tenminste, uh, hij is niet van origine een zandvoerder. Want hij komt normaal uh, uit Alphen. Daar komt hij vandaan. Maar hij woont hier al sinds 1991. Woont hij hier in dit dorp. Dus dan, uh, ja, dan, dan woont je al een uh, jaar of dertig in. Uh, en dat is Ruud Houding: Die uh, sluit straks het bal af. Um, Verline Spiegel. Bezig met uh, weer een nieuw materiaal precies uh, wanneer de opvolger van Broken Walls uh, komt, dat uh, weet ik nog niet, maar ik heb het ergens uh, gelezen en ik heb het ook ergens opgeschreven, maar ja ik ben uh, tegenwoordig een beetje zo chaotisch bezig, dat ik dan nog maar de oude zingen laat horen Broken Walls Maybe the road is connecting. the storm crossing my This one een beetje denken aan ZZ Top. Deze uh, van Max Palman. Het is te, terug te vinden op het album Roads Go On Forever. Vorige maand uh, presenteerde hij dat in het uh, skatecafé van Dick Dick in Amsterdam-Noord. En dat was Keep On Rocking. Daarvoor hoorde je verliende Spiegel met uh, Broken Walls. We gaan uh, Marcel Korsen proberen te bellen. zodanig. Maar eerst laten we het uh, materiaal van uh, het uh, band, de band horen waar die onderdeel van uit is, en dat is Let's Build an Empire en dat nummer dat heet Don't is even stevig materiaal mensen, dat is Let's Build an Empire en ze komen uit de kop van Noord-Holland en of dat helemaal uh, klopt kan ik meteen uh, vragen aan Marcel van uh, Let's Build an Empire, want die hangt toch aan de telefoon. Goedenavond Marcel. Goedenavond ja. Ik, ik zeg uh, kop van Noord-Holland, maar klopt dat ook? ja klopt zeker. We komen ja. uit dat uh, prachtige, prachtige Den Helder. Dat dacht ik al, ja, want ik had dat ergens uh, gelezen. Um, ja Een beetje een, uh, een leuk uh, verhaal, maar ik ben via een uh, collega van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Dus Sjoerd Bakker. Misschien ken jij uh, Sjoerd. Maar die heeft, toen, ja, die heeft toen een heel stuk over jullie uh, geschreven. Of een, uh, ja, een, een, een aardig artikel in dat opzicht. Ja, klopt. Uh, we werden... Een keer benaderd door Short. Ja. Uh, of wij, uh, of wij uh, wouden spelen in, uh, in, de, in de Victory in Alkmaar. Ja. En dat was toen nog tijdens de coronaperiode. Toen ja. was het voor een, demopanel. een en dan, demo panel. Wat een moet demo panel. Een demopanel. En dan, dan speelden we een aantal nummers voor, uh, voor twee, uh, twee mensen uit de muziekindustrie. En uh, om wat uh, feedback niet. te krijgen op de, op de, op de nummers. <laughs> en uh, daar, nou, dat was goed bevallen. En afgelopen. Uh, Ma april of maart, mm, ja. uh, uh, april volgens mij, of mei, M 11 mei hebben we gespeeld in de Victory, in een volle zaal. Ja. Samen met, uh, met Hunk trouwens, die hebben we ook nog gedraaid. Hunk, ja, ja, ja, ja. ja die, die, die moet je uh, dus ook kennen. Dus, uh... Zeker, ja, we ja. zijn een super toffe avond. Ja. Dus uh, allemaal dankzij Ja, Is die toch ergens goed voor in ieder geval dan? Uh, zeker, ja, we zijn Sjoerd <laughs> echt dankbaar. ja, hoor. ja um, Even over, uh, over de band uh, Let's Build an Empire, want uh, hoe lang besta die eigenlijk al? We staan, we staan al een tijdje, uh, wel in uh, verschillende formaties. Ja. Uh, de band zelf bestaat nu twaalf jaar ja. en in de huidige formatie uh, drie jaar. Eigenlijk net voordat de coronaperiode begon, uh -huh. uh, kregen wij uh, een nieuwe drummer, Mees Zwaargeman. En uh, sindsdien zijn we met z'n vijf een, een, een vaste formatie. Want het lijkt wel een heel orkest uh, wat, uh, wat er uh, bij <laughs> jullie speelt. Uh, want... ja, we houden van vergroot uh, dynamische muziek. Ja. En, dat, uh, dat, uh, en uh, ja, dat willen we graag uh, overbrengen. Ja, het, het gaat af en toe ook be best wel een beetje de, de, de prog-rock-kant op. Of zeg ik nou iets uh, wat ik uh, tegen het zere aan uh, nee, loop we, nee, we, niet, nee, Nee, absoluut uh, niet. We zijn allemaal groot fan van, uh, van Benzel's Tool en A Perfect Circle. With ja. V. Clyro. Uh, ja, en. Uh, dat, dat, ja, de inspiratie die we, die we hebben. Het gaat echt van Tom Petty tot tool Alles wat erin zit. Hm. En dat nemen we mee. En daar maken we ons eigen, ons eigen ding van. Ja, eh, dan zeg ik nog... Eh, noem ik toch nog een naam. Die band komt ook uit Noord-Holland. Eh, want die band komt uit Horen. Uit, uit, uit Horen. Dat uh, ja. moet ik goed zeggen. Dus uit de buurt van uh, nou ja, de Amstelstreek, daar komen ze vandaan. Sammy stereo zeg je dat er wat? Ja, zeker. Ja. Uh, vroeger, vroeger was volgens mij, die zanger zat in A Day's Work. Oh? En die heb ik ooit nog wel eens zien spelen in de Bliksem hier in Den Helder. Ja, en, en dan ben ik even. Nee, uh, ik ben. Stereo nog, uh, nog speel trouwens. Ja, maar nou, die semi stereo bestaat nog steeds hoor. Maar uh, ik ben even de naam van de frontman weer vergeten. Nou, die zal dan wel binnenkort. die zal wel weer aan, uh, aan de bel trekken. Kun je mij nou, ja. vergeten mijn naam. <laughs> in dat, dat, dat op zich. Uh, maar goed, uh, nee, ik heb wel eens. Uh, het materiaal van semi stereo uh, dat, dat, dat, dat deed mij dus. Uh, dat nummer Don't Ask ook een beetje aan denken. aan dat werk. Dus ja. Ja, dat, um, dat, dat, dat klopt wel, ja. ja um, dus ja, je, je zegt al, uh, jullie zijn al een tijdje bezig. Maar uh, komt het dan uh, juist nu wat meer naar de oppervlakte toe? Is uh, dat het een beetje? Ja, we zijn, we, we zijn wat meer ja, uh, uh, productiever geworden. Uh, er, er is een betere basis, laat ik het zo zeggen. Hm. En uh, ja... Uh, je, ma je maakt dingen mee waardoor je ja, wat, wat betere teksten kan schrijven, waardoor de muziek wat meer gaat leven mm. En uh, nou ja, we hebben we zijn we hebben wat meer, meer, meer plannen gemaakt. Yeah. En uh, nou ja, dat uh, helaas kwam corona natuurlijk tussendoor zoals iedereen wel, uh, wel denkt. Ja. Uh, of heeft ervaren. Wat doet dat uh, met, uh, met een band als jullie? Want ja, jullie zijn dynamisch en uh, dan moeten jullie dus uh, net als een stel kippen worden jullie opgehokt en dan uh, mag, ni mag niks meer. Dus... Nee, het nou ja, was vooral heel veel vanuit huis schrijven. En, uh, <laughs> maar goed, uh, vanuit hier in de kop van Noord-Holland zijn er heel veel bands gesneuveld daardoor, wat ik echt ontzettend jammer vind. Ja zeker de eigen bent. Ja. Maar wij zijn uh, stug door blijven gaan. En zodra we het oefenhok weer in konden, uh, dan uh, zijn we weer lekker gaan oefenen. Ja, en, uh, uh, nummers schrijven. een beetje in een garage bent, uh, Deels uit Alkmaar deels uit Amsterdam. En Dan uh, weet jij ongeveer over welke het. Heb. Black Operator. Die hebben daar uh, zelfs nog een hele mooie videoclip van Desolation Blues. Dat is toen uitgebracht. Als je die clip ziet, dan zie je iedereen eigenlijk uh, in aparte kadertjes. Uh, zijn drumpartijen, uh, zijn basspartijen drum bass en weet ik maar wat. Uh, was dat ook niet een optie voor jullie om uh, zoiets in elkaar te zetten, of... Uh... Nou ja, we zijn, we zijn toen druk bezig geweest met de, de ja. nummers uh, opnemen zoals uh, Don't Ask die je ja. net hebt gedraaid en ja. onze nieuwe single Drive die ja. je zo gaat draaien. Ja. Uh, ja, we zijn daar vol mee bezig geweest met uh, dat te produceren en schrijven ja. en uh, eigenlijk ook alles vanuit huis opgenomen, ja. dus uh, ja. Wat is, uh, wat is jouw rol uh, binnen de band? Ik ben een van de gitaristen. We, zijn met, we zijn met z'n vijven. Ja. Uh, Mark de Vries op, uh, op zang, ja. uh, Jordi Bosman gitaar, Juri Brandsma bas, uh, Mee Swagerman, drums en uh, ikzelf dan uh, op, uh, op gitaar. Aha. Ja. Dus dat is het. Uh, er, er is nog wat aanstaande is, want de, uh, jullie agenda is uh, toch denk ik hier in Noord-Holland uh, redelijk oké, okay. of? Zeker, ja. We, ja. Mogen, we mogen echt niet klagen. We hebben elke, elke maand hebben we een heel tof, tof optreden. Uh, dan wel samen met de, de lokale bands. Ja. Of, of uh, uh, we hebben een, een livestream hebben we weer staan. Ja. Maar uh, tot, uh, tot eind van het jaar zijn we goed gevuld. Dus daar zijn we erg blij mee. Mm -hmm. En het eerstkomende optreden is volgende week zaterdag 8 juli in Poppodium Beverwijk. Ja. En we spelen we samen met Days of Sway. Daar wilde ik een beetje naartoe. Want die Days of Sway, die komen uit Haarlem. Klopt, ja. ja. En dat, dat de, de, de drummer uh, Ben Stuyverberg, dat is een uh, oud-gediende hier ook uit Den Helder. Ja. Dus, uh, en hun zijn ook uh, ontzettend goed bezig met uh, het uitbrengen van nummers. Ja. En we denken van hé, hey, laten we onze krachten bundelen en uh, samen toffen wat op vrede Ja, want uh, vanavond uh, waren ze bij onze vrienden van de Sound of Halem uh, te horen, de Days of ja, dus, uh, dus ja... Uh... Die, uh, de mensen die uh, geen keuze kunnen maken, die luisteren. Of naar ons. En uh, de mensen die uh, wel een keuze maken, die luisteren daar naar toe. Dus uh, ik zeg ook maar wat. <laughs> dus, uh, ja, ja, het uh, zou allemaal mooi zijn als, ja. we, als we ze komen, komen ja, kijken. Maar, ik, uh. ja, maar merken jullie wel dat, uh, dat jullie een beetje in de belangstelling komen te staan met uh, Let's Build an Empire? Als ja, het gaat om uh, verschillende uh, muziekplatformen? We zien, we zien wel uh, de... de de, de aandacht toenemen zeg maar en ja. de, de, we krijgen meer respons op uh, de socials hm. en we krijgen meer uh, uh, publiek uh, tijdens uh, tijdens optredens. Uh, ja, we, we, we verspreiden wat meer uh, uh, ja, naar het zuiden om zo maar te zeggen, meer richting de Randstad mm. en uh, natuurlijk hopen we ook wat meer, uh, meer voet aan de grond te krijgen in het uh, oosten van het land, omdat ja, onze muziek uh, we, we spelen toch een vrij hardere soort muziek en dat leeft ja. toch wat, uh, wat meer in het oosten ook ja. dus daar hopen we wat meer voet aan de grond te krijgen, maar goed het, het, het mooiste is gewoon lekker live spelen voor het publiek ja. uh, nummer, nu, nummers schrijven en, uh, en vooral genieten met z'n vijven. Ja. Nou ja, um, uh, je, je hebt het al een beetje verraden met, uh, met uh, dat er een nieuwe single aankomt. Is dit ook uh, de bedoeling dat er nog meer uh, nieuw materiaal van jullie uh, eraan gaat komen? Ja, eind van het jaar uh, gaan we ook weer wat een nieuwe single uitbre uh, uitbrengen. Ja. Uh, en daar zijn we nu volop uh, voor uh, in productie. Uh, we zijn er een plan aan het maken daarvoor. Uh, mogelijk met een videoclip. Maar uh, ja, er zijn, uh, zijn wel uh, plannen. Er zijn nog geen plannen om een, om een uh, album uit te brengen. We brengen eigenlijk alles uit via uh, de streamingsdiensten. Hmm. En met de huidige vinylprijzen is het gewoon echt ontzettend duur... voor een ja, lokale rockband om, om, om dat in productie te nemen. Uh, dus vandaar dat we alles gewoon singlesgewijs uitbrengen. Okay. En uh, via de streamingsdiensten, ja. Um, en Drive, die is morgen te vinden. Klopt, ja. En die kan je vinden op Spotify, op YouTube, op uh, Deezer... En uh, alle andere Apple Music en alle andere streamingdiensten. Ja, ja. En, en uh, waar zijn jullie zelf op uh, te vinden op het wereldwijde web? Uh, voornamelijk op Facebook. Dus ga naar Facebook, typ in Let's Build an Empire en dan kan je ons vinden. We staan ook op Instagram. En dan uh, laat een berichtje achter uh, laat weten wat je van de, van de muziek vindt. En uh, je krijgt zeker altijd wel een berichtje van ons terug. Helemaal goed, dan gaan we hem ook uh, laten horen. Dus, uh, Let's Build an Empire met Drive. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. What makes you think that you are better than me with your nose high up in the air? You talk about work, but that's really absurd, because I know that you've never been there. Now I ain't saying you're lazy, but I think you are crazy. Your name's plastered over the place. And I think it's outrageous, annoying, contagious. You all got the same plastic face. And for hours and more while looking for a moment of fame With a cat in a dress and the dogs playing chess While monkeys just playing the game And while it leaves me in sadness I am getting the madness, the need for the glory or thrill But there is something within that crawls under my skin When it doesn't evolve any skills Another feeling, another feel. Van de bands die te horen en te zien is uh, bij, dat, uh, bij dat verhaal. Wat, uh, wat Marcel net heeft uh, gezegd. Moet ik even die app erbij pakken hoor. Wat uh, uh, want het staat er ook uh, nu uh, in. Zie je? Kijk, uh, dan is het uh, popponi in Beverwijk. Zaterdag 8 juli. Dan treden ze dus op uh, bij de bands. Days of Sway En uh, Let's Build an Empire. Uh, die je er net hebt uh, gehoord. En Days of Sway uh, Dit was een single alweer van een tijdje terug. Plastic. Um, we hebben er nog, uh, ja, nog 20 minuten zo'n beetje te gaan. En uh, we hebben nog best nog wat, uh, wat ik uh, weg uh, wil draaien. Uh, dit ben ik een tijdje uh, even uh, een beetje vergeten. Maar ik vind toch uh, dat ze toch wel uh, recht hebben aan een beetje aandacht. En dat is Jacht met Daal. Borobonade, violens en Acrobat. Ook een van de singles die afgelopen maand zijn verschenen hier van Noord-Hollandse bodem. Het is een bondgezelschap. Er zitten twee Italiaanse muzikanten in. Eén Engelsman, dat is degene die ook de frontfocale, de leading vocals doet. En de enige Nederlander is Marijn Vonk. Ja, Marijn Vonk heet hij geloof ik. En dat is uh, de, de, degene die uh, ja, het uh, woord eigenlijk min of meer voert. Bent komt ook uh, uit uh, Harem, zo'n beetje. Want daar uh, vandaan uh, werken ze uit. Dus dat uh, is uh, La Promenade Violans in een notendop. Uh, we hebben er nog een band die we laten horen. En die komende maand bij ons uh, te horen is in Alternative M. Saai Hollywood en Opus Pistore. Got it! En dat waren ze. Uh, saai Hollywood. En ze komen um, 20 juli gewoon hier naar deze studio. En dan uh, zullen ze een uh, optreden laten horen. Um, het, het zit erop. Deze merkwaardige 3 voor 12 van de Noord-Holland Vloedgolf. Uh, ligt ook voor een deel aan mij. De laatste is de nieuwe single van Ruud Hauweling. Het Zandwoord. Morgen komt hij uit. Filling Part. En tot volgende week.